Een klein meisje lag ziek in een groot huis. Ze leek vooruit te gaan, maar plotseling kreeg ze een inzinking. En vanaf dat ogenblik was het alsof ze weigerde om beter te worden. Als er tegen haar gepraat werd, hield ze haar ogen dicht. Maar als ze dacht dat niemand naar haar keek, deed ze ze open. En staarde verdrietig in de lucht. En grote tranen biggelden van onder haar lange wimpers uit. Ze wilde niet eten, ze wilde niet praten en als het kindermeisje haar op haar benen wilde laten staan, riep ze dat het pijn deed. Het kleine meisje was zes jaar. Eigenlijk heette ze Inoni, maar ze werd meestal Noni genoemd. Het huis waarin ze ziek lag was tweehonderd jaar oud. Een waardig voornaam grijs gebouw in een groot park. Het was al gedurende vele generaties in het bezit van dezelfde Engelse familie. En heel wat wonderlijke verhalen hadden zich hier afgespeeld. In de huiskamer had eens een vader zijn enige dochter met dobbelen verspeeld. In de hal was een duel op leven en dood uitgevochten. En honderd jaar geleden was de jonge vrouw des huizes met haar knappe rijknecht weggelopen. En ze had alle familiejuwelen meegenomen. De dokter zei tegen Nonnies moeder, wij hebben hier te maken met een ongewoon geval. Een bewuste keus tussen leven en dood wordt op het ogenblik vlak voor onze ogen gemaakt. Nonnie heeft haar moeder drie weken lang helemaal voor zich alleen gehad en nu wil ze zich er niet in schikken dat er eens een einde moet komen aan deze gelukkige omstandigheden. Ze klamt zich aan haar ziekte vast om de hoofdpersoon in uw leven te kunnen blijven. Ze kan zelfs besluiten te sterven... om er zeker van te zijn dat ze die hoofdpersoon inderdaad blijft. Omdat u haar mist en daarover treurt. Maar wat moet ik dan doen? barstte de jonge mooie moeder hevig bewogen uit. Ik zal u zeggen wat u moet doen, antwoordde de dokter. U moet op reis gaan. U laat uw kind in de allerbeste handen achter. We zullen haar te verstaan geven dat u pas weer bij haar terugkomt als ze helemaal beter is. Maar dan bent u er ook direct weer, voorgoed. En dan zal ons patiëntje al haar krachten inspannen... om niet dood te gaan, maar om beter te worden. Maar ik heb net naar mijn broer Cedric... naar mijn broer in Parijs getelegrafeerd, zei Nonnie's moeder. Hij zou hier morgen aankomen. Uw broer, vroeg de dokter, uw broer de schilder... Die, die fantastische tekeningen voor Nonnie heeft gemaakt, maar dat kan niet beter. Hij kan Nonnie van dag tot dag op de hoogte houden van uw reis en er bovendien illustraties bij maken. Zodra hij gearriveerd was, ging Cedric de brede trap op naar Nonnies kamer. En het trof hem dat ze er nog liever uitzag dan hij zich haar herinnerde maar wat een strenge, verbitterde en hopeloze uitdrukking op dat bloemengezichtje. Gehoorgevend aan de orders van zijn zusje, praatte hij met Nonnie over haar moeder, hij beschreef haar grote reis door Frankrijk en probeerde die voor haar te doen leven met behulp van papier en kleurpotloden. Nonnie luisterde naar hem zonder het minste teken van interesse en met alleen maar een enkele vluchtige, verachtelijke blik. Hij vroeg haar, wat voor spelletjes zullen we doen, als je weer beter bent, Nonnie? Na een korte pauze zei ze, wij kunnen niet spelen. Waarom kunnen we dat niet, vroeg hij. Weer stilte. En toen hetzelfde antwoord met nog diepere verachting dan eerst. Wij kunnen niet spelen, jij en ik. Hij dacht even na voor hij zei, nee... Jij en ik niet. Maar wie dan wel? Ze antwoordde. Billy. Cedric zei tegen Nonnie: Jij zou dus wel opstaan als je met Billy zou kunnen spelen? Ja, zei Nonny. Maar waarom doe je dat dan niet? Het kindergezichtje werd donker van verontwaardiging. Dat weet je best, zei ze. Ik ben lang in Parijs geweest, Nonnie. En er is intussen veel gebeurd waarvan ik niet op de hoogte ben. Wil je het me niet vertellen? Omdat Billy dood is, zei Nonnie. Cedric meende bij zijn opdracht niet op de hulp van de dokter te kunnen rekenen. En daarom wendde hij zich tot het kleine kindermeisje, Ingrid. Ze bespraken Nonnie's ziekte en werden het erover eens dat ze haar beter moesten zien te krijgen voor haar moeder thuis kwam. Tussen twee haakjes, zei Cedric, vertel jij me eens wie Billy is. Ingrid werd erg bleek, keek onrustig en bedroefd naar hem en zei, 'O, oh, Mr. Cedric. Ja Ingrid, je kunt zelf al begrijpen, zei hij, dat ik niet vooruit kan komen met Nonnie voordat ik het weet. Ik had zo gehoopt, zei Ingrid, terwijl ze de blik neersloeg, dat niemand het ooit te weten zou komen. Maar waarom mocht niemand het ooit te weten komen, vroeg hij. Omdat Billy dood is, zei Ingrid. Ja, dat heb ik begrepen, zei Cedric. En ik vind het erg naar dat Billy dood is... maar er valt al nog wel meer over Billy te zeggen... dan alleen maar dat hij dood is. Ik zal het niet verder vertellen. Ingrid haalde diep adem. Ik vind het alleen maar fijn om het u te vertellen, Mr. Cedric, zei ze. Ik heb het allemaal zo verdrietig gevonden... Billy was het kleinkind van de oude Mrs. Peavy. Mrs. Peavy was de weduwe van de oude koetsier. En de oude koetsier had gewoond in de kleine woning boven de paardenstallen die nu garages waren geworden. Na zijn dood had ze daar mogen blijven wonen. Billy was een jaar ouder dan Donnie en was een knappe en kwieke jongen. Maar hij was doofstom... Af en toe, als ze een wandelingetje met Nonnie moest gaan maken... waren ze in plaats daarvan met zijn tweeën de staltrap opgelopen... om Mrs. Peavy op te zoeken. Dan had Ingrid haar een poosje gezelschap gehouden... en haar met stoppen en verstellen geholpen... terwijl Nonnie en Billy speelden in de grote tuigkamer... die aan Mrs. Peavy's kamers grenste. Zo hadden ze het alle vier prettig gehad. Nonnie was voor haar leeftijd een bijzonder verstandig meisje... Ze had er tegenover anderen nooit met een woord over gerept. Jawel, maar daar was toch ook eigenlijk helemaal niks verkeerds aan, zei Cedric. Ja, Mr. Cedric, dat was er wel, zei Ingrid. Want toen Billy mazelen had, heeft die Nonnie aangestoken. Ze wrong van narigheid haar handen in haar schoot. En net toen Nonnie aan de beterende hand was, toen ging Billy dood. En toen Nonnie hoorde dat Billy dood was, werd ze weer ziek. Mijn zuster heeft me verteld, zei Cedric, dat ze veel over paarden praatte. Ja, ze had het vaak over paarden gehad. Er hingen rijen afbeeldingen van paarden boven in de tuigkamer, en Billy had haar al hun namen geleerd. Hoe kon hij dat? zei Cedric. Je hebt me net verteld dat hij doof stom was. Dat was Ingrid blijkbaar nooit als merkwaardig voorgekomen maar ze konden er ook geen verklaring voor geven. Nonnie en Billy hadden alleen willen zijn als ze in de tuigkamer speelden. Ja, ze hadden zelfs de deur op slot gedaan en hadden dan binnen helemaal geluidloos gespeeld. Billy kon best praten, ook al klonk het een beetje vreemd. En hij had leren lip lezen en had dat ook aan Nonnie geleerd. Want Nonnie had wel eens tegen Ingrid gezegd nou zal ik je wat heerlijks vertellen. En dan had ze alleen maar haar lippen bewogen. En haar gezicht drukte leedvermaak uit als Ingrid haar niet begreep. En soms, als ze in bed was gelegd... had ze in zichzelf liggen lachen... en aan Ingrid toevertrouwd dat Billy en zij... zulke mooie paarden hadden om mee te spelen. Ik moet met Nonnie over Billy praten, zei Cedric na een poosje... Gelooft u dat dat juist zal zijn, Mr. Cedric, zei Ingrid? Ja, ik geloof dat dat juist zal zijn, zei Cedric. De dokter heeft mijn zuster uitgelegd... dat het middelpunt van de wereld van een kind... altijd gevormd wordt door één enkele innemende persoonlijkheid. Hij was van mening dat dat voor Nonnie haar moeder was. Maar nu begrijp ik dat het Billy was. De volgende morgen, is Cedric tegen Nonnie... De enige echte, echte dingen zijn die die zichzelf maken en helemaal niet op andere dingen moeten lijken. In mijn huis in Parijs heb ik heel wat echte, echte dingen die ik geholpen heb zichzelf te maken. Bloemen en vogels en regenbogen en bergen. Ze zingen en geuren helemaal vanzelf, zodat ik er soms verbaasd van sta. Een mooi nonnie, zo mooi. Na een korte stilte vroeg Nonnie: En waar worden ze dan van gemaakt? Meestal vinden ze iets om van gemaakt te worden, zei Cedric. Ook waar je denkt dat er niets is. Maar je moet ze wel helpen. Doe jij dat dan niet? Een flauw glimlachje ging als een licht over haar gezicht. Het eerste dat hij tot nu toe erop gezien had. Jawel, zei ze. Hij wachtte eventjes. Neem nu paarden, nam hij de draad weer op. Echte, echte paarden. Ik dacht zo dat Billy ze van alles kon laten doen. Kon hij dat niet? Nonnie keek hem aan, wat ze eerder nog geen één keer gedaan had. Haar eigen gezichtje was ernstig en trots, maar niet langer onvriendelijk. Billy kon me alles wat ze deden uitleggen, zei ze. Waar bewaar jij je bloemen en je vogels? Aan de muur, zei hij. Dan kan niemand ze zien. Maar daarom zijn ze er natuurlijk wel. Hij begreep dat Nonnie's veelzeggende zwijgen deze keer niet te wijten was aan ontbrekende sympathie, maar aan de omstandigheid dat ze de woorden miste om de nieuwe verstandhouding tussen hem en haar uit te drukken. Ten slotte zei ze, de paarden van Billy en mij staan in hun hokken en in hun stal. Oom Cedric, zal ik je mijn paarden laten zien? Ja, graag, zei hij. Dat zou leuk zijn. Ik heb er veel aan gedacht. Het is zonde dat ze niet behoorlijk geroskant worden en water krijgen nu Billy er niet meer is. En jouw eigen benen zijn nog te zwak om naar ze toe te gaan. Dat zijn ze helemaal niet, zei Nonny. En ze ging helemaal rechtop in bed staan. Je zult het nooit, nooit, nooit aan iemand vertellen, zei ze langzaam en plechtig. Ik zal het nooit, nooit, nooit aan iemand vertellen, herhaalde hij even langzaam en plechtig. Ze keek hem recht in de ogen, onderzoekend. We gaan direct naar boven, naar Mrs. Peavy, zei hij. Ze gingen de trap op. Aan het raam met de witte gordijn en de geraniums... probeerde een oude vrouw bij het zien van de gasten uit haar stoel op te staan. Ze gaf het op en daardoor leek ze nog kleiner te worden... en begon toen stilletjes te huilen. Nonnie zond haar een vriendelijke, vertrouwelijke blik... maar verwaardigde zich niet om met haar te converseren. Blijft u toch zitten, Mrs. Peewee, zei Cedric... Nonnie is bijna weer beter, zoals u ziet. Hoe maakt u het zelf? Wij zouden graag even naar de tuigkamer gaan, als u het goed vindt. Billy neemt altijd de sleutel mee naar binnen, zei Nonnie. En dan deed hij de deur op slot. En ik kan best op de grond staan als we er binnenkomen om Cedric. Cedric deed de deur naar de tuigkamer open. Nog eerder dan het licht van de lucht hem tegemoet. De tuigkamer was een grote, lage ruimte die over het hele huis liep en drie ramen op het oosten en drie op het westen had. Alles daarbinnen was merkwaardig bedekt door stof. Deze fijne, dichte stoflaag moest helemaal teruggaan tot de tijd van de oude koetsier. Dikke weefsels van spinraag waren dwars in alle hoeken en gaten en over de kleine ramen getrokken, gelig van ouderdom. Het was zo mooi in de verlaten ruimte, dat de jonge man een ogenblik vergat waarvoor hij gekomen was. En na het kind neergezet te hebben, even heel stil bleef staan. Het middaglicht was verzadigd van goud en verleende de kaalheid en armoede een koninklijke pracht. Twee van de muren waren over de gehele lengte bedekt met haken en statieven waarop allerlei soorten tuig hing. Aan de twee andere wanden hingen platen van paarden. Alleen, paars of groepsgewijs, in de meest trotse houdingen en bij de teugel gevoerd. Of in galop, of in fantastische sprongen over hindernissen. Hier, dacht Cedric, was hij in Billy's koninkrijk. Hier hadden mensen geleefd wie gedachten en woorden om paarden draaiden. En Billy zelf, kleinzoon van een koetsier... was de rechtmatige erfgenaam van Engelands oude vergeten paardenwereld. Nonnie had even stilgestaan, zoals Cedric zelf... en om zich heen gekeken met hartstochtelijke, tedere trots. Nu wilde ze weer opgetild worden... om samen met haar gast langs de afbeeldingen te gaan. Ze kwamen overeen dat ze nu gezond genoeg was... om paardje te rijden op zijn schouders... En zo in de geest van de plaats verenigd, bekeken ze de galerij. Kijk eens hier, oom Cedric, riep ze blij, dit is ranger. En dat mooie witte paard met manen is koningin Victoria's eigen rijpaard. En dat bruine, dat bruine daar, dat steigert, dat is van prins Albert. Het staat er allemaal onder geschreven. En kijk hier, hier, dit is Robert de Devil. Maar jij kan toch niet lezen, Donnie? zei Cedric. Hoe weet je dat allemaal? Billy kon lezen, zei Nonnie. Hij heeft het me allemaal uitgelegd. En kijk, riep ze plotseling verrukt uit met hoge stem... terwijl ze naar een hele grote en lange staalgravure wees... Ja, parting op een ereplaats. Kijk, dat is de kroning van hare majesteit koningin Victoria... op 28 juni 1838. En nu wil ik graag weer op de grond, oom Cedric zei ze, want nu ga jij en ik de kroningsoptocht van de koningin opvoeren. Cedric keek om zich heen. Hij had geloofd dat hij doorgedrongen was tot het middelpunt van Nonnies wereld. En nu stond hij op de grote lege vloer en voelde zich erbarmelijk volwassen. Welke van de dingen die bij de allang gestorven paarden gehoord hadden, waren zozeer verheven en bezield door Billy's toverstok dat ze gebruikt hadden kunnen worden voor een koninklijke kroningsprocessie. Doe de staldeur open, beval Nonnie, en laat de paarden voordraven op de vloer. Jazeker, zei hij. Hij probeerde haar blik te volgen en nam op goed geluk een afbeelding van de muur. Nee, dat paard niet, oom Cedric, riep Nonnie. Dat andere ernaast, Robert de Devil, bedoel ik. Je had uit jezelf de stal nooit kunnen vinden, hè, hedrick vroeg Nonnie. Maar dat kon Billy. Hij wist dat die hier ergens moest zijn. En tenslotte vond hij hem ook. Toen Robert de Duivel van zijn haak werd getild, werd er achter een vierkant gat in de muur ontsloten. Het zag al donker en diep uit. Daar binnen staan ze, zei Nonnie. In de donkere ruimte stond een stapel doosjes en dozen en nam ze er één voor één uit. En toen hij er een stuk of drie, vier tevoorschijn had gehaald, begon hij te vermoeden waarmee hij in zijn handen stond. Geheel in overeenstemming met het vertrek en de dingen die erin stonden, droegen deze doosjes van safiaan en poliswerde en fluweel met gouddruk en gouden klampen het stempel van de elegantie uit vervlogen jaren. Maar nu waren ze in een erbarmelijke toestand, beschimmeld en gebarsten. Hij kreeg het bevel de hele stal te legen, de hokken netjes geordend op de vloer te zetten en ze dan pas open te doen. De zijdevoering in bodem en deksel was op sommige plaatsen gebarsten. Maar op deze broze, half vergane stof straalden de edelstenen met eeuwig schitterende sterrenglans. Nonnie keek van de doosjes naar haar oom. Tevreden over de verbazing en bewogenheid die zijn gezicht uitdrukte. Heb je ooit zulke glanzende paarden gezien? Oom Cedric vroeg ze. Billy en ik roskamden ze met een sponsje en een borsteltje en met zijn grootvaders Zemelap. Billy's opa zei dat er niets ter wereld zo mooi was als een glanzend paard. Er waren vingerringen met diamanten, smaragden, robijnen en safieren. Er waren broches in de vorm van boeketten en bloemenmanden, arabesken en sterren. Er waren armbanden, oorringen, schoengespen. Vijf etuis bevatte halskettingen en andere grotere sieraden, waarvan de stenen om de een of andere reden uit de vatting waren gehaald en los op hoopjes lagen. De draad van twee parelkettingen was gebroken of vergaan. En toen het doosje opgetild en neergezet werd, rolden en schoven de parels heel zachtjes tegen elkaar, als steentjes aan de zeekant. Er waren lange, zware oorringen van parels en diamanten en gekleurde stenen. Er waren drie fonkelende diademen. De grootste daarvan bestond uit louter diamanten. Hij dacht, zo zat dat dus in elkaar. En alleen God weet wat er in werkelijkheid hier plaatsgevonden heeft. Hebben de twee geliefden na zo zorgvuldig hun toevlucht voorbereid te hebben... op het laatste ogenblik hals over kop moeten vluchten... om aan de wraak van de echtgenoten ontkomen? Of zijn ze misschien verraden door een stalknecht... zodat Bed Bed over grootvader George hen verraste... toen ze dat allerminst verwachtte? Nonnie gaf hem verlof om een paar minuten in gedachten te staan... En toen beval ze hem aan de slag te gaan. Hij ging gehoorzaam op zijn knieën liggen. Om de koninklijke stoet te formeren. Aan het hoofd reed Mr. Lee. High Constable van Westminster. Mr. Lee was een groot lang stempel van goud en agaat Versierd met het familiewapen. Dan kwam een levendig escadron lijfgarde een rijtje wat kleinere robijnen van een halsketting. En daarop volgden de wagens van de koninklijke familie, zware goud- en diamanten armbanden, ieder met een snuivend voorspan van vier ringen. De laatste in de rij, de koets van de koningin moeder, was een diadeem, waar zes diamanten ringen voorgespannen waren. En de koningin moeder zelf, een kanjer van een parel, ...lag bevallig tegen de binnenronding van de diadeem gevleid. Direct na de koninklijke wagens volgde een muziekkorps de paard. Brosjes van allerlei kleur en vorm. En nu marcheerde de ronde, roze kleurige parels uit de halsketting op. Dat waren de 48 uitgezochte bootslieden van de koningin. Vlak erachter dook nog een escadron koninklijke lijfgarde op voornamer dan het eerste maar grotere robijnen en ze hadden er moeite mee hun paarden in bedwang te houden. Daarna de groene koninklijke jagers, louters maar rachten. Lijfwachten op witte paarden waren diamanten. En dan tenslotte rolde Smajesteits eigen koets voor. Kijk die grote lichtende en stralende diadeem achter zes paar oorbellen. Zet nu Koningin Victoria in de koets, riep Nonny. Is ze niet beeldig, om Cedric, is ze niet beeldig, helemaal in het wit? Met heel bijzondere zorgvuldigheid bracht Cedric Koningin Victoria zelf midden in de halve cirkel van de diadeemaan. Hij kon zich toen ook opeens herinneren dat hem als kind het verhaal was verteld over deze grote diamant, die 200 jaar geleden onder avontuurlijke, voor zover hij zich kon herinneren... enigszins twijfelachtige omstandigheden... verworven was uit de schatkamer van haar Maratja. Achter de koets marcheerde het laatste regiment. Parels uit de lange halsketting, ingelid voorwaarts. Sta op, op Cedric, zei Nonny, en kijk naar de optocht. En nu roepen alle mensen Hoera! En de hele weg door zingen ze God save the queen. Hij stond op en probeerde het stof van zijn broek te vegen, maar staakte de poging weer en wijde zijn volle aandacht aan de processie. Na een poosje ontmoetten zij en nonnies ogen elkaar, dwars eroverheen. Het gezicht van het kleine meisje was rustig en helder, blozen van geluk en allerliefst bijna volmaakt kinderkopje met een zweem van bovenaardsheid. Een poosje later zuchtte ze. Ik moet altijd weer terug, om Cedric, zei ze. Je moet ze dus allemaal weer terugzetten in de hokken en in de stal. En Robert de Devil ervoor hangen om op ze te passen. Dan kan niemand op de hele wereld ze vinden, behalve jij en ik. Ja, ik zal ze terugzetten, Nonny, zei hij. En zo kan het immers blijven... Precies alsof Billy hier nog is. Ze dacht na over wat hij had gezegd. Nee, zei ze. Nee, niet precies zo. Maar over een poosje, over een poosje, zei ze met vaste en heldere stem en een diepe stralende blik. Over een poosje, dan zullen Billy en ik weer bij elkaar zijn. Voor altijd. heeft geluisterd naar De Spookpaarden, een verhaal van Karen Bliksen, gelezen door Annette Nieuwenhuis.